8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, vandaag de beslissing in Pool C. Gaat Italië oranje achterna? Eerst het nieuws met Jordi Sobinski. Tegen de Italiaanse oud-premier Berlusconi... is een celstraf van drie jaar en acht maanden geëist. Volgens justitie in Milaan was Berlusconi persoonlijk betrokken... bij fraude- en belastingontduiking... bij het bedrijf Mediaset, waarvan hij de oprichter is... Mediaset verkocht in de jaren negentig tv-rechten aan buitenlandse bedrijven van Berlusconi... om die later voor een veel hoger bedrag weer terug te kopen. De Italiaanse Belastingdienst werd daarbij voor miljoenen gedupeerd, zegt het OM. Berlusconi zegt dat hij onschuldig is. De oud-premier is ook verwikkeld in een aantal andere fraude- en corruptiezaken. Yvonne B., verdachte in het eerste Nederlandse genocideproces... komt in afwachting van haar proces vrij. De 65-jarige Rwandese, die ook de Nederlandse nationaliteit heeft... moet zich wel wekelijks melden bij de politie... en haar paspoort is ingenomen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. B wordt ervan beschuldigd dat ze in de jaren 90 in Rwanda... leiding gaf aan moordende jongeren. In haar huis zouden lijsten hebben gelegen... van toetsies die zouden moeten worden vermoord. Na de genocide, die in 1994 zo'n 800.000 levens eiste... vluchtte B naar Nederland... In 2010 werd B. opgepakt in Limburg. Sindsdien zat ze vast. Ze zegt dat de getuigenissen tegen haar vals zijn. Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Bakuba... zijn zeker 15 doden gevallen. De aanslag werd gepleegd tijdens een Shiïtische begrafenis. Zeker 40 mensen raakten gewond. Bij aanslagen in Irak zijn deze maand al 130 mensen gedood. Voornamelijk Shiïtische pelgrims. Vermoedelijk zijn de aanslagen het werk van een Soenitische terreurgroep... die banden heeft met Al-Qaeda... De commandant der strijdkrachten, Peter van Uhm, heeft de hoogste Afghaanse onderscheiding gekregen. President Karzai wil hem daarmee bedanken voor de uitmuntende prestaties... die de Nederlandse krijgsmacht onder zijn leiding heeft geleverd. Van Uhm kreeg de onderscheiding uit handen van de Afghaanse ambassadeur in Nederland. Vorige week kreeg hij ook al een hoge Australische onderscheiding. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanavond klaart het op.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 Ja, de gast vanavond Karisha Massaoudi en analist Mark van Hintem. Ja, Straks kijken we vooruit naar de wedstrijden in groep C. Maar eerst het koningshuis van Saoedi-Arabië. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, Saoedi-Arabië heeft een nieuwe kroonprins aangewezen. Het is zoals verwacht een broer van de huidige koning. Zaterdag overleed een broer van hen allebei, Najef. Die was nog maar acht maanden de kroonprins in het streng islamitische land aan de lijn nu Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Bertus, goedenavond. Wie... goedenavond. Wie is die nieuwe prins? Uh, dat is uh, weer een broer van de overleden uh, prins uh, Nayef en uh, dat is uh, koning of uh, uh, prins Salman. Uh, die is uh, jarenlang uh, uh, minister van defensie, of die is de minister van defensie geworden uh, toen uh, uh, zijn de vorige kroonprins uh, overleed en hij is dus nu de huidige prins hè, kroonprins uh, koning Abdallah. Hè, die is 88 vergeleken daarmee is er een jonkie van. Uh, ...van 76. Uh, maar uh, hij is ook niet zo gezond... ...want uh, hij is herstellende van een beroerte... ...en uh, als je hem op de televisie ziet... ...dan kun je dat nog wel een beetje aan hem afzien... Hij loopt ook moeilijk. Uh, maar het is uh, volgens, zoals je al zei... ...het, het gebruik dat de broers uh, van de stichter van saudi arabië ...die het land ook zijn uh, naam heeft gegeven... ...dat die voorgaan in de opvolging. Ja, maar wie, be wie, wie bepaalt dat? Ik krijg toch een beetje de indruk dat het een familieaangelegenheid is, uh, Bertus. Dat klopt ook. Het wordt door een soort familieraad waarin de belangrijkste eh, zonen en de invloedrijkste zonen onder elkaar eh, moeten uitmaken. En dan eh, komt er dus zo'n eh, naam uit. Maar het zal onderhand eh, ja, toch een keer over moeten gaan naar de volgende generatie. En die staan al een hele tijd ongeduldig te wachten. Dat zijn weer de zonen van koning Abdallah. De zoon van de huidige kroonprins Salman en de zoon van de eh, overleden eh, kroonprins Nayef. Dat zijn eigenlijk de mensen, dat zijn ja, jonkies broekjes, zou je bijna zeggen, van 50 en 60. Die heel veel ervaring hebben, die nu ook al in de, in de praktijk heel veel werk doen en belangrijk werk. Als je bijvoorbeeld denkt aan de, de zoon van de overleden kroonprins Nayef, die nu opgevolgd is door Salman. Dat is prins Mohammed Ben Nayev. En ja, dat is de man die verantwoordelijk is voor de bestrijding van terrorisme. Dan heb je het over Al-Qaeda. En Al-Qaeda is natuurlijk een grote dreiging, uh, ook in Saudi-Arabië, maar hij is daar behoorlijk onderdrukt. Maar in Jemen steken ze weer de kop op. Saudi-Arabië heeft te maken met het probleem van Iran, uh, waar ze een, uh, heel erg bang voor zijn, en het conflict in Syrië. Dus het komt ook nog op een heel slecht moment. Ja. Uh, nu is dus de beurt aan die, aan die prins Salman. Wat is dat voor type? Nou, het is iemand die... Uh, ja, eh, ook een conservatief maar, eh, zoals iedereen eigenlijk in Saudi-Arabië... maar ik denk wel dat hij voorzichtig zal doorgaan... met de timide hervormingen van koning Abdallah... waar de overleden kroonprins naye vaak erg op tegen was. Die trapte vaak op de rem. Dus eh, dat nu, nu is dat misschien een beetje makkelijker... om die hervormingen van koning Abdallah door te zetten. En een van zijn hoofdtaken zal zijn, eh, van de nieuwe kroonprins salman om wat meer greep te krijgen... ...op de zeer conservatieve geestelijkheid die onder de overleden Kroms-Naev eh, nog steeds heel grote invloed had. En die zulke dingen als bijvoorbeeld vrouwen, eh, al dan niet een auto mogen besturen... Eh, ...dat soort zaken of ze mee mogen doen eh, met stemmen bij eh, verkiezingen... ...altijd heeft tegengehouden. Dus, dus een agenda die, eh, die is beperkt. Maar heel voorzichtig, heel voorzichtig proberen kleine stapjes van modernisering vooruit te brengen. Denk je Bertus dat de benoeming van de nieuwe kroonprins nog gevolgen heeft buiten Saudi-Arabië? Uh, nee, het is, het is, de, de familie is, uh, een, een, met name de, de belangrijkste prinsen, uh, die, die, die zijn elkaar, uh, heel, van elkaar zijn plannen, heel goed overgoed op de hoogte, die houden elkaar ook in de gaten. Het is een, een kleine elite, die alleen door gewoon biologische oorzaken, uh, wat betreft de, de topleiders, steeds kleiner wordt. En daardoor zijn de zonen en die, die generatie die daar staat te wachten uh, ook al uh, ingeschakeld in belangrijke politieke uh, ge, gebieden. Dus die, uh, dat is wel een, een soort hechte club. Er zijn conflicten, maar ze weten allemaal dat Saudi-Arabië in een heel onrustige tijd in de Arabische wereld zit. Uh, Saudi-Arabië is gewikkeld, zoals ik al zei, in een grote rivaliteit met, uh, met Iran. Ze zijn een leidende factor in uh, de steun aan de, de Syrische opstandelingen en ze zijn erg bang voor de gevolgen van de Arabische lente wat er nog van over is. Dus dat maakt dat men onder elkaar toch wel eh, tamelijk hecht opereert om de dreigingen af te wenden. Ja, met een nieuwe kroonprins dus nu Salman. Dankjewel, Bertus Hendricks. Even if I am in love with you, all this to say what's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 Alena on the wall, Suzanne Vega. Gadish Masoudi, goedenavond. Hallo. Van harte welkom. Uh, even, hoe wil je aangekondigd worden? Schrijf ik het even op. Ik hoor je heel slecht. Ik hoor je eigenlijk helemaal niet. Ja, nou ja, dan moet je hem op afdoen. Dan kunnen we gewoon met elkaar ja, praten via zo. de oren dat je me hoort. Of je moet je kop er gewoon even, even wat harder zetten. Je mag zelf kiezen nu. Uh, ik, ik ga zo gewoon naar je luisteren. Uh, hoe wil je dat ik je introduceer? Want je doet zoveel. Dan schrijf ik het even op voor later op de avond eventueel. Ja, ik ben uh, theatermaker ja, okay. en televisiemaker. Te maken. en televisie maken. Dat was ja. het? Ja, ik zing ook, maar doe maar gewoon alleen die. Je zingt dingen. ook? Ja. Oh, wat zing je dan? Van alles, voornamelijk. Uh, ik zing liefdesliedjes in verschillende talen. Liefdesliedjes in verschillende talen. Maar hoe weet ik dan als jij een taal uh, zingt die misschien heel weinig mensen spreken in Nederland, dat het dan over de liefde gaat? Oh ja, ja ik weet niet. Ik weet, ja, dat, dat voel je denk ik. Dat draag ik gewoon even over? Ja? Dus je kan ook in een taal zingen die niemand spreekt? En dan voel ik toch dat het over de liefde gaat. Ja. Dat is knap. <laughs> Moet ik het nu doen of zo? Nou ja, oh, maar maar van Intum zegt nu ja. Ik zeg ja. Nou, la laten, laten we dat we la later nee, misschien laten doen. Laten we zo afspreken dat jij een bestaand liedje uh, herschrijft qua tekst in een niet bestaande taal. Al is het maar een refreintje gewoon, al is het maar vier herschrijft? zinnen. Herschrijft? Nou ja, of je mag ook een nieuw liedje schrijven, mag van mij ja, ook. Ja, oké. Okay. En dat je dat dan later op de avond, dat je dan uh, het refrein bijvoorbeeld zingt. En ja. dat wij dan allemaal op de radio voelen dat het over de liefde gaat. Oh, dat is fijn. Doen we dat? Ja. Oké. Okay. En uh, analist Mark van Intem, uh, die kennen we natuurlijk van afgelopen week al. Uh, die is hier voor, uh, voor groep C zometeen. Italië, Ierland en uh, Kroatië Spanje staan op het programma voor vanavond. Maar eerst nog even over gisteren, Mark. Uh, waar was je en wat heb je meegemaakt? Ik was in de buurt. Had een buurman had een uh, hele mooie kroegpuit uh, opgezet met grote boksen, en een, een met een scherm en bier. en Alles was aanwezig. Vol goede moed. Ja. En, mm. het begon, het, het, en het begon gezellig toch? Je gaat bijna weer ja. huilen. Ja. ja, ik heb echt een traantje gelaten. Echt waar. Uh, en ik weet zelfs nog welk minuut, rond 77 e minuut, heb ik een traantje gelaten. Ik kon het gewoon niet meer aan. Was echt, Wat was het uh, moment? Wie zag je? Waar ah, je? Nou ja, toen was het gewoon klaar met Nederland. En uh, de eerste 20 minuten was het gewoon geweldig. En ik was al zenuwachtig van tevoren. En ik had heel veel hoop. Heel veel mensen om me heen, die hadden het al opgegeven. En die wilden ook allemaal niet meer gaan kijken. En ik zat in een, uh, in een, een, in een theater of bioscoop, uh, De Smet, in Amsterdam zat ik. En met allemaal mensen. En uh, ik dacht, ik ga gewoon. En ik, en ik heb gewoon veel vertrouwen. En het is gewoon onvoorwaardelijke liefde voor de leeuwtjes. En dat heb ik nog steeds. Heb ik nog steeds. Van jou welkjes. Dat ja. heb ik nog steeds. En toen zat ik daar helemaal zenuwachtig, en toen hadden we gescoord. En ik was helemaal blij, nog nooit zo blij geweest. En ineens was het voorbij. Ja. Je zegt we... nog steeds we, hè? Ja, <laughs> sorry. Er zijn heel veel mensen die slaan om naar ze. Ze hebben verloren, maar bij jou is het nog steeds we. Je houdt ja. het gevoel vast. Ja, het, dat, zoals ik al zeg, is gewoon onvoorwaardelijke liefde. Anders, waar, waar gaat het over? Ik bedoel, ja, het is niet gelukt, jammer dan. Maar ja, ik snap dat niet. En Mark, in welke minuut moest jij houden? <laughs> Nou, ik had, me, ik had me al een beetje voorbereid op het uh, narend verlies. Want. Uh ja, het kon, het kon gewoon niet meer. Uh, zeker niet tegen de Portugezen counter-specialisten, Pursang natuurlijk. En daar hebben ze ook de spelers voor. ja dat was een kansloze missie, helaas. En dus ga je bij de buurman in een kroeg, in een oranje kroeg <laughs> op straat, ga je zitten. Ja, precies. Want normaal gesproken ga ik ook elke wedstrijd gewoon echt uh, alleen zitten, het liefst. Echt analyseren. Hmm. Met niemand om me heen, geen lawaai, geen mensen die me af kunnen leiden. Alleen. Uh, het is het geval ja, Dat, dat je was het dus toch waard. al verloren. Ja, dus nu kan ik wel ja, een biertje. Het was drinken. gewoon niet meer waard. Ik denk, nou laat ik maar het beste van zien te maken. Ja. Die verhalen die nu rondgaan hè, over uh, nou ja, dat het niet klopte, dat mogen wel duidelijk zijn. Ja. Uh, de verhaal, die, die, die, die komen ongetwijfeld naar buiten over wat er mis is gegaan. Dat duurt misschien een week, duurt twee weken, duurt drie weken. Ja. Wat is jouw inschatting? Wat is, wat is er aan de hand? Ja, nou, inderdaad, je uh, hebt een fantastisch WK gespeeld. Een fantastische kwalificatie. Uh, en er zijn wat, uh, wat spelers uh, in die tussenperiode gegroeid. Uh, internationale carrière, naam gemaakt... En dan zie je dat, uh, dat het ego gaat opspelen. En dat is uh, toch wel ook wat de spelers aangeven. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb me wel kapot geërgerd hoor. Ik vond de verzameling uh, kleuters bij elkaar, zeg. Dat, dat, uh, ja, dat... Uh semi-leuke gedoe elke dag met de elkaar... en daar een vakantie weggeven. Hey, oh, je bent met je vak bezig, je bent met het, uh, het landsbelang bezig. En dat ja, begon me wel te irriteren. Ja, maar als ze gewonnen hadden, dan was het geen probleem geweest. Nee, maar dat klopt. Ja. Maar ja, als je twee, en het hele, hele woord met ego. Het gaat de hele tijd over ego. Ik vind ego niet erg. Als je je werk maar doet... Ja, dat klopt. Maar met ego bedoelen wij dus als je zelf niet kan wegcijferen in het team. Uh, het teambelang. En dat is dus geen wat, uh, wat gebeurd is. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg spijtig. Want je gaat er toch met z'n allen naartoe met een bepaald doel uh -huh. voor je land. Uh, en als je zelfs op dat moment je eigen ik niet opzij kan zetten, dan is dat een slechte zaak. Ja. Ja. Er zijn. Uh... Twee landen die uh, oranje achteraan gaan vanavond. Nou, één is eigenlijk al bekend. Dat is uh, Ierland in groep C. Maar er zijn nog uh, drie andere landen die erin spelen. Italië, Kroatië en Spanje. Voor één van die drie valt ook het doek. En om kwart over negen beginnen die duels. Italië, Ierland en Kroatië, Spanje. We beginnen we met uh, Italië, Ierland. Uh, Ronald van der Geer. ja, De Ieren dus al uitgeschakeld. Maar na twee gelijke spelen dreigt voor Italië hetzelfde. Hè? Ja, er zijn een paar scenario's mogelijk. Italianen uh, winnen, dan zijn er namelijk vier scenario's mogelijk. Uh, Zeeg op Ierland kan sowieso genoeg zijn voor uh, de volgende ronde. Maar dan moet er wel een winnaar komen uit het wel tussen Spanje en Kroatië. Dan is Italië dus door. Maar wanneer Spanje en Kroatië gelijk spelen, dan zijn er weer drie scenario's. Uh, bijvoorbeeld bij de tweede 0-0 tussen Spanje en Kroatië gaat Italië op basis van het... Onderlinge resultaat door wordt het 1-1. Dan zal Italië weer met drie punten verschil van Ierland moeten winnen. Ja, en dan is er ook nog de mogelijkheid dat het 2-2 wordt. En dan is Italië gezien. Al wint het met 9-0 van Ierland vanavond. Want dan gaat het onderlinge resultaat tellen. En dan gaat Kroatië samen met Spanje naar de kwartfinale. Maar bij die 2-2 gaan natuurlijk overal de alarmbellen rinkelen. Nou, daar, daar wordt alleen maar over gesproken de hele week. Toevallig zit uh, Italië in Krakau En kun je dus hier vrij de persconferenties bezoeken. Ja, die pers is als de dood werkelijk dat dat gaat gebeuren. Prandelli, de coach, doet er alles aan eigenlijk om de pers uh, gerust te stellen. Spanje is een mooie ploeg, speelt mooi voetbal. Gaat voor voetbal, schoon voetbal, overwinning. Geen sprake van een deal. Maar ja, die pers gelooft dat natuurlijk niet. Ja, opgegroeid met uh, complotten en weet ik het allemaal. Het land... Uh, druipt ervan, Dus die, die pers wil daar niet aan. Die hmm. zijn bij wijze van spreken zijn die met ingepakte koffer weggegaan. Met dit idee, we komen toch niet meer terug. Nee, want uh, Italië. Uh, ik bedoel, en Spanje en Kroatië. Matchfixing. Ja, je moet er niet aan denken natuurlijk. Want het bestaat natuurlijk helemaal niet in Europa. Nee. Hebben wij. <laughs> ik weet ook niet waar je het over hebt. Nee, waarom? daarom. daarom. Nee. Um, um, ja, de Italianen zijn daar dus uh, redelijk bang voor. Uitgerekend Trappatoni trouwens. Nu coach van de Ieren. Die over het lot van Italië. Uh, kan u beschikken, is dat ook nog een item? Ja, er zijn er zijn. Ontzettend veel dwarsverbanden natuurlijk. Um, ten eerste is uh, Trapattoni de coach geweest van Prandelli bij Juventus. Prandelli heeft weer samengespeeld met Tardelli. Dat is de assistent van, uh, van Trapattoni. En tot op heden was het zo dat Trapattoni niets liever wilde dan van Italië winnen. Dat is ook echt wel een paar keer gelukt. Maar ja, nu kan hij zijn eigen land natuurlijk uh, naar de ondergang slepen. Ja, en Tardelli, zijn assistent, heeft al gezegd... ik ben een groot fan van Italië. Daarmee zegt hij eigenlijk al mocht... Als uh, Italië een doelpuntje nodig hebben tegen Ierland, dan denk ik dat er vanaf de kant zoiets komt van joh, laat ze nog maar één keer door. Zijn er nog uh, bijzonderheden in de opstelling van Italië? Jazeker, uh, vier andere namen maar liefst in het, uh, in het Italiaanse elftal en dat is toch, uh, dat is toch stevig. Met ja, eigenlijk de meest opvallende natuurlijk, hij is er niet meer bij, Mario Balotelli. Uh, hij balanceerde al op het randje. Pers wilde eigenlijk altijd dat hij eruit ging. Um, Pandelli heeft er even mee gewacht. Maar uiteindelijk speelt nu de man die als invaller scoorde tegen Spanje. Die natale. Het systeem is ook wat gewijzigd. Pandelli speelde met drie verdedigers. Dan een lijntje van vijf en twee spitsen. Maar keert voor deze wedstrijd eigenlijk terug naar vier verdedigers. En een, uh, en een ruit op het middenveld. Dus, uh, maar de meest opvallende naam die, uh, die er natuurlijk niet meer bij is. Is die van uh, Balotelli. Andere namen volgen straks wel om uh, kwart voor negen, als die wedstrijd begint. En die Houtkamp die gaat voor ons vanavond uh, Kroatië-Spanje volgen over dat akkoordje. En die uh, <lacht> wordt er over gesproken. Denk je dat erin zit? Ik heb al 2-2 twee, twee staan, hoor. Oh, <lacht> toch wel? Ah, denk je dat echt zo serieus <lacht> nee, dat ze dat nee, gaan nee. doen? Nee, ik kan me dat niet voorstellen, maar ja... Uh, het is voetbal, het gaat om uh, nogal veel geld. We hebben het ooit eerder heb, gehad uh, overigens een 2-2 schiet, maar nu te binnen was dat niet... Wat zeg met, je? We hebben ooit, was dat met Denemarken niet een tijdje geleden? Dat, uh, ja, dat was, was dat niet in Portugal? Ja, volgens mij was het in Portugal, ja. Ja, ja inderdaad. En toen werd het wel 2-2, overigens. Ja, nou, dat toeval, zou, toeval uh, vanavond, ja. Ja, dat toeval zou vanavond ook zomaar kunnen gebeuren bij uh, Kroatië tegen Spanje. Wel een wedstrijd waar ik uh, toch uh, naar uitkijk, omdat Kroatië het goed heeft gedaan. 3-1 minst op Ierland, 1-1 tegen Italië. En ja, Spanje dat zegt genoeg, 1-1 ook tegen Italië. 4-0 uh, tegen Ierland, dat had uh, nog veel meer kunnen zijn. Spanje neemt het, uiteraard en terecht, uh, heel serieus. Sterkste opstelling mogelijk. Met Torres in de spits. Fabricas weer op de bank, in tegenstelling tot de allereerste wedstrijd. En als ik kijk naar het aantal spelers van Barcelona: 1, 2, 3, 4, 5 of nou 4,5. Want uh, Jordi Alba speelt uh, linksback, speelt nu nog voor Valencia, maar gaat. Zo goed als zeker naar Barcelona. En dan ook nog een uh, aantal spelers van Real. 1, 2, 3, uh, 4. Dus ja, dan uh, zit dat uh, wel goed. Veel Barcelona-Real-spelers uh, bij Spanje. Bij Kroatië opvallend. Daniel Pranjic in de, uh, in de basis. In plaats van Piresic speelt hij aan de linkerkant. Uh, zijn eerste basisplaats dit toernooi. En Jelavic is wat uh, grieperig. Uh, hij wordt uh, vervangen door Vida, die gaat dan rechts back spelen. En Serna uh, gaat dan uh, rechts aan de zijkant, uh, rechts-half, rechts-voor uh, spelen. En uh, zo moet Kroatië van slaven Bilicje het dan gaan doen. We hebben trouwens een Nederlander. Jawel, die is er nog wel in... Uh... Uh, Gdansk in dit geval Richard Liesveld. Hij is de vierde man. De scheidsrechter is uh, Wolfgang Stark. Die kennen we nog van Polen-Rusland, die hij vloot. Die wedstrijd eindigde in 1-1. 43.000 mensen worden verwacht in de arena in Gdansk... voor Kroatië en Spanje. En ook die wedstrijd begint over een uh, nou, kleine 20 minuten. Het was over een Zweden-Denemarken... waar we het net uh, kort even over hadden. Dat uh, Scandinavische akkoordje, die 2-2. Inderdaad, in Portugal had je goed, uh, Andy. Tot zometeen. Ja, yep. mooi. Alicia, je ja. zit hevig mee te kijken bij Mark uh, bij de ja. tactische opstelling. Ja. Uh, uh, wat voor een voetballiefhebster ben je? Uh, Gaat het ik, echt zover dat je ook over tactiek en dergelijke ook mee denkt en mee praat? Want dat, dat ja, zie je vaak bij ik, ik hou heel erg veel van voetbal, maar het is voor mij heel erg de passie. Ik ben heel erg, uh, ja, als ik naar een wedstrijd kijk, is, het net, als, is het net als een liedje, zeg maar muziek, zeg maar voor mij. Als het, als het niet klopt, als er een uh, valse noot in zit, dan voel ik dat meteen. Zeg maar, als het, heel, als het niet loopt. En ik ben al, eigenlijk al bijna mijn hele leven voetbalfanaat. Uh, met ah, mijn zusters. Ja. Ik heb alleen maar zusjes en uh, we zijn allemaal voetbalfanaten. Maar als je, als je <staan> niet tegen valse noten kan, dan heb je je dan zitten erg. Ja, heel erg. Heel erg. Dat, dat is het dus. Ik <lacht> ja. voel dat gewoon. Ik zie dat ook. En, uh, maar als bijvoorbeeld Torres uh, zo'n bal in het dak van de goal jaagt... dan, dan is het bij jou een vreugdesprong? Ja, of kan je dat ik, rustig ik kan... uh, Nee, ik bekijken? ben heel fanatiek. Ik ga heel erg mee en ik... Uh, ik voel het gewoon ook helemaal en ja, nu ook weer. <laughs> maar het is, het, is, het is een gevoel, ik kan het niet beschrijven. Want het, ik vind het zo tof dat um, de stoerste man ever kan janken als zijn als team verliest of wint. Dat, dat vind ik gewoon zoiets moois. Dat dat kan. Dat, dat, dat voetbal zoiets doet. En dan, daarnaast vind ik het gewoon. Ja, hoe iemand zo uh, een bal kan bespelen. Ik vind het gewoon geweldig. Ik wou dat ik daar eens kon staan en dat gewoon kon doen. Zo ver gaat dat. Vanavond op twee uh, vurige wedstrijden. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, in de sportszomer van Radio 1 belden we iedere avond met Nederlanders over de grens. En vandaag doen we dat met Lisette Pater in Italië en Hinko Rookmaker in Spanje. Lisette, jouw Italië vanavond tegen het al uitgeschakelde Ierland. Nou horen we dat veel landen moeite hebben om bevangen te raken door de EK-koorts. Uh, hoe is dat nu inmiddels in Italië? Ik denk nog steeds dat ze niet heel erg uh, enthousiast zijn eigenlijk... Uh... Althans, we zijn wel enthousiast, maar ik denk niet... Ja, misschien ben je uit Nederland gewend dat het allemaal één grote gekte is... maar dat is het in Italië nog steeds niet. We ja, zijn nog steeds een beetje sceptisch. Zorg keer was je gaan fietsen, hè? Een ja. Zo'n beetje tijdens de wedstrijd. Ja, inderdaad. Ja, um, om te, ja, ik dacht dat de schaten heel rustig zouden zijn. Dat viel uiteindelijk nog wel mee. En ik wilde ook even kijken wie er natuurlijk naar die wedstrijd zat te kijken... of waar en hoe. Maar um, ja, vanavond zal ik het waarschijnlijk gewoon wel gaan kijken... naar de wedstrijd. In een, in een pizzeria waarschijnlijk heel Italiaans. Zeg, Lisette, ja. luister eens, nou zijn ze in Italië niet zo van op een akkoordje gooien. Zijn ze in, wel bang voor Kroatië en Spanje? Dat het daar uh, toch 2-2 ja, gaat ja. worden? Ja, ze zijn, uh, ja ze, ze zijn de hele dag aan het speculeren natuurlijk over die akkoordjes. Ja, maar, ja, dat is ook waarom ze een beetje sceptisch zijn. Ze denken, ja, het hangt dus niet alleen van ons team af hoe het ja. uh, gaat lopen. Ja, Biscotto hè? noemen ze dat, geloof ik. Biscotto, ja. ja, ja. ja. Dat is uh, een oude naam voor, inderdaad, voor een deal tussen twee elftallen. Dat ik heb gelezen had, dat het komt uit de paardenwereld. Uh, daar ja. gaven ze dan een paard een koekje met iets erin om uh, de, de, invloed, uh, de, de uitslag te beïnvloeden. Ja, een, biscuitje, dat ja. ja, een biscuitje. Ja, een biscuitje, inderdaad. Dus daar hebben ze het ook al de hele dag over. Ja, daar gaat het uh, geintjes of koekjes de hele dag ook al rond natuurlijk. Ja. Zeg, jij woont in de regio uh, Abruzzo, hè? De, ja. de Abruzzo zeggen we in Nederland. Ja. Een gebied dat, uh, dat veel last heeft gehad van aardbevingen in de ja. afgelopen jaren. Krabbelt dat gebied ja. inmiddels al, al, al op? Sorry? Ja, ja uh, ik ben laatst een maandje geleden in L'Aquila geweest. Dus in de, de hoofdstad van de regio. Abloed. Ja, dat werd toen zo zwaar getroffen, hè? Ja, dat is ontzettend zwaar getroffen, uh, die stad. Dat was een prachtige middeleeuwse stad. En daar zijn ze nu heel hard aan het werk wel, wat ik heb uh, kunnen zien. Maar ja, een, een stad stampt je niet even zomaar in drie jaar weer uit de grond... die eeuwenlang in elkaar is gezet. Dus daar zijn ze hard mee bezig. Maar het maakt nog steeds een, een desolate, trieste indruk. Ja, dat zeker. Zeg, nou wordt net bekend dat Belosconi misschien de gevangenis in moet. Ja. Dat ja, verwacht ik, je ook niet? Nee, uh, iedereen hoopt het, maar je verwacht het inderdaad niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Dat is natuurlijk ook net uitgekomen, dat nieuws. Ja, dat... Ja. Uh, yeah. uh, Wat denk ik, je? Gaat het gebeuren? <laughs> ik ben... Uh, ik heb geen idee. Dat is al, al twintig keer bijna gebeurd. Ja, dit is de eerste keer dat het uitkomt... nu er geen minister-president meer is. Dus ik wacht het af. Ja, ik heb uh, geen idee. Ah, Oké. Okay. Nee. Nou, we moet, moeten plezier. maar zien. Ga je weer fietsen, eigenlijk? Uh, nu? Nee, nee, nu niet. Oh, nu nu niet. ga ik pizza eten. Pizza eten en thuis ja. televisie kijken. Nou, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel voor nu. Nou, ja. we gaan even kijken in, ja, ja, ja. in Spanje. Hinko Rookmaker is daar. Hinko, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, uh, in Italië noemen ze het een biscotto. Hoe, hoe noemen ze het in Spanje? Daar hebben ze geen woord voor, want daar doen ze niet aan. Dat doen ze niet aan, hè? Spanje tenminste gaat gewoon tegen colatie vol op de aanval. Ja, dat, dat, dat is tenminste wel wat ze hier zeggen. Dan boske, de, de bondscoach, die zegt... wij zijn gewoon van de fair play. wij gaan dit uh, normaal spelen... En uh, wat wel grappig is, de trainer van, uh, van de Kroaten, Bilic, die heeft gezegd van... Uh, ja, wij zijn mannen van eer, wij doen niet aan akkoordjes. En dan denk ik een, ma een paar maanden terug aan uh, Dynamo Zagreb tegen Lyon... En volgens mij kreeg ze een helft vijf tegen of zo... waardoor Ajax er nog net uit Dat ja. vind ik het wel weer grappig dat net een koraat naar zijn heer verwijst... van dat ze het doen, niet. <laughs> ja, dat is ook zo. Was in de, in de, in de Champions League inderdaad. Ja. Uh, Spanje leeft van wedstrijd aan wedstrijd, zo hebben wij begrepen. En, uh, we hebben ook het idee dat het ja. in Spanje een, ja, iets heel anders is. Iets, iets meer van de sterren. Dat het meer glamour heeft dan hier in Nederland. Klopt dat? Ja, precies. Ze behandelen hier voetballers alsof het een soort uh, televisieberoemdheden zijn eigenlijk. Een soort... Uh, ja, soort big brother eigenlijk. Big brother draait hier nu al uh, 16 seizoenen of zo en ze zien het voetbal ook op die manier. Het wordt allemaal gezien als mensen samen. Ja, die zitten nou samen in de selectie. Hoe gaat dat? Hoe gaan ze met elkaar? Het zijn allemaal toffe jongens en, uh, en zo gaat het niet. Het gaat eigenlijk alleen maar over uh, mooie, leuke jongens en uh, een groep. Mm. Zeg, uh, uh, Hinko, wat uh, wordt het eigenlijk vanavond? Ja, dat is de vraag. Het kan natuurlijk altijd 2 2 worden, maar uh, ik verwacht dat Spanje toch wel 3-1 of zo wint. Mm. Lisette, ben jij er nog? Nee, Lisette is toch, Lisette, uh, de pizza in de oven. Uh, die, die, die gooit de quattro Stigioni in de oven op dit moment. Uh, ja, we, okay. gaan voor, we gaan voor haar 1-0 invullen. Inko, waar ga je kijken? Uh, gewoon thuis. Ik heb een klein babytje zitten. Die uh, zit hier op me te wachten, dus daar ga ik mee uh, op de bank zitten. Hij is uh, voor Nederland en voor Spanje, maar het zal nu dus voor Spanje moeten rijden. Oké, okay, nou, uh, veel plezier vanavond. En uh, ja, jij gaat duimen voor Spanje. Juist. Oké, okay, Inko, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens. Het is precies half negen. Judith Sobretski. Justitie in Italië eist drie jaar en acht maanden cel tegen oud-premier Berlusconi. Volgens het OM was hij persoonlijk betrokken bij fraude en belastingontduiking bij zijn bedrijf Mediaset. De Italiaanse fiscus zou miljoenen zijn misgelopen, zegt het OM. Berlusconi zegt dat hij onschuldig is. Een verdachte in het eerste Nederlandse genocideproces komt in afwachting van de rechtszaak vrij. Wel moet Yvonne B. zich wekelijks melden bij de politie en ze moet haar paspoort inleveren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. B. heeft de Rwandese en de Nederlandse nationaliteit en wordt ervan beschuldigd dat ze in de jaren 90 in Rwanda leiding gaf aan moordende jongeren. En de VS is diep bezorgd over stappen die het Egyptische leger heeft genomen om veel invloed te houden op de regering. Gisteravond ontstond onrust toen de militaire raad na het sluiten van de stembussen met een eigen interim grondwet kwam. Die was volgens de raad nodig omdat het parlement vorige week werd ontbonden. In die interim grondwet krijgt het leger onder meer de macht om wetgeving in te voeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio1 Sportzomer. De sportszomer gaat verder. En in Den Haag duurt het, zorg de bad maar door. Maar hoe zou het toch zijn met de Duitsers? De winnende treffer van Duitsland tegen Denemarken kwam gisteren uit de onverwachte hoeken. Uitgerekend de man die zijn eerste EK meemaakte en eigenlijk vooral als bankzitter was meegegaan. Hij besliste de wedstrijd en hij mocht vandaag nog even nagenieten. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Denemarken Duitsland in een notendop. They went thanks to Lucas Podolski's strike on his 100th appearance for his country. Equalised thanks to Michael Cromanelli. Lars Bender's first international goal, proving decisive. 10 minutes from time. Duitsland drie keer gespeeld dit EK drie keer gewonnen, kan het nog indrukwekkender? Het was de 13e win in het 13e vliegspel. En als we dan toch met de heugelijke momenten bezig zijn? Zo was het ook een bijzondere moment, was dat voor de afvlucht in Danzig. Uwe den Lukas Podolski, zeer innig en herzlich in den arm genomen had en ihm gratuliert had zu seinem 100. Länderspiel. Aww. En dan nog een recreatieve mededeling. Die complete Mannschaft gaat heute Nachmittag En dan? Ja, en jetzt begrüßen we den Schützen des Siegtores, Lars. Dan schrijft aan Lars Bender, de man van de winnende Treffer gisteravond. Ja, ik glaube, man, man braucht schon seine. Zijn tijd om dat te realiseren. Hij heeft het gevoel in een roes te leven. En de telefoon, die heeft niet stilgestaan. Natuurlijk exploiteert dat handy handje na zo'n spel dat is klaar. Het is dan ook een mooi verhaal, een sprookje, een jongensboek. Het verhaal van Lars Bender. 23 jaar, middenvelder van Bayer Leverkusen. Het hing erom of hij geselecteerd zou worden voor het EK. Voor mij was het eerste ziel dat ik aan uh, deze eruiteringen kader geheurde. Dat lukte. Vervolgens dacht Bender dat hij bankzitter zou worden, dat zijn eerste grote EK toch vooral in het teken zou staan van wennen. Wanneer men daar bij zo'n toernooi staat, dan is dat voor een jaar toch veel is Het is neuland, land, zijn veel nieuwe indrukken, nieuwe herkenningen. Uh... Maar ja, toen werd Chirumbo aten geschorst. En posteerde Bondscoach Leu de middenvelde Bender in de Defensie van de Mannschaft. Ja, als me de Trainer gezegd had dat ik het uh, gestrige Spiel van Anfang an spiel, was voor mij natuurlijk uh, überhaupt de schönste Moment. En de rest is Geschichte. Uh, dat ja, het dan met het dem, mit dem Tor en mit, met het Siegtor geklapt had, is natuurlijk een Riesengeschichte voor mij. Oké, okay, tot zover het jongensboek. Kritiek was er ook op de Mannschaft. Met name vanwege het spel in de tweede helft tegen de Denen. Het liep niet altijd even soepeltjes. Ik geloof die Denen hebben ze in de tweede helft nog uh, defensiever gestaltet. Nog enger en compacter gestaltet. Dat was voor ons wat schwieriger die nuttige ruimte te vinden. Hadden ze alles te maken met het defensieve spel van de Denen? En ja, Bender weet ook, het zal er tegen de Grieken niet bepaald makkelijker op worden. Het is natuurlijk voor ze een schwere afgabe, natuurlijk ook voor ons. We weten wat op ons toekomt. Het wordt een onangeneem spel. En we moeten alles oproepen om daar te bestehen. Of Bender dan ook speelt, of dat Boateng weer de voorkeur krijgt, dat is nog niet bekend. Wat heeft Bender trouwens dat ze concurrent niet heeft? Ja, wat heb ik wat Jeroen Lichert? Ik geloof een Tor meer. <lacht> zo.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 Search for between the sheets or feeling blind. I realize all I was searching for was me. Oh, oh. Same. Oh, eyes like wildflowers, oh, oh the demons I change. En Howard was dat zijn keep your head up. De hele dag hadden vooral SP en PVV het woord in de Tweede Kamer... in het zorgdebat. Op die manier probeerden ze het onderwerp zo lang te rekken... dat het niet meer voor het Kamerreces kan worden behandeld. Woensdag gaat het debat over de verhoging van het eigen risico in de zorg verder. Roderick van Gieken is directeur van het Nederlands Debatinstituut. Goedenavond. Goedenavond. Kun je eigenlijk zo lang een debat voeren of is het dan helemaal geen debat meer? Um, nou ja, dat het kan is vandaag uh, bewezen, maar een echt debat was het niet. Want uh, ja, het kwam niet veel verder dan het voorlezen van ellenlange lange e-mails van boze mensen die naar de SP dan wat de PVV-mail hadden gestuurd. Heel af en toe was het wel een interruptie van een andere fractie. Uh, maar het merendeel deel van de tijd waren het gewoon uh, nou ja, lange monologen van uh, mensen van de SP en de PVV. Ja, voor een debat is natuurlijk ook nodig dat er mensen naar luisteren. Had u de indruk dat de Kamer dat ook wel uh, alert was? Of zaten ze te uit? Nou, er nou, werd wel geluisterd. Want af en toe kwam er een interruptie. Dan ging over een e-mail die twee uur daarvoor was uh, voorgelezen. Dus dan werd er even snel, wat iemand wat onderzoek gedaan... of dat nou precies klopte wat die burger had gezegd. Okay. En dat was ook directe kritiek. En ook wel terechte kritiek vanuit de Kamer. Die zeiden van, ja, goh, je kunt wel allemaal e-mails hier voorlezen, uh, Maar sommige e-mails staan gewoon echt feitelijk onjuistheden in. Die kloppen helemaal niet. Het is wel uw taak als volksvertegenwoordiger om in ieder geval even te checken wat mensen schrijven. Uh, dus er werd, uh, werd zeker wel aandachtig geluisterd. Het ja, was de bedoeling van zowel SP als PVV om zo lang mogelijk uh, ja, eigenlijk aan het woord te, uh, te blijven. Om, om, om het debat zo lang mogelijk te rekken. Dat is natuurlijk nog helemaal niet zo makkelijk. Nou ja, kijk, als je gewoon uh, e-mails gaat voorlezen... en zeker nog, dat was op een gegeven moment een, uh, de laatste spreker namens de SP... is gewoon een boek gaan voorlezen... die dan wel iets verband hield met de zorgsector... maar die, uh, die stond gewoon een dik boek voor te lezen. Dus het, ja, het kan allemaal wel, maar je moet je wel de vraag stellen... Uh, of dat nou is waar een Kamerlid voor wordt ingehuurd. Hè? Er was zelfs één mevrouw, Nine Kooiman van de SP-fractie... die zei van, nou, wat ik vandaag doe... vind ik de meest zuivere vorm van mijn functie uitoefenen. Uh, ik mag mailtjes voorlezen. En, en ja, ik vraag me toch echt wel af of dat nou de juiste vorm is van het uitoefenen van je vak. Dat je eh, ja, e-mails gaat voorlezen die mensen die jou gestuurd hebben. Het gaat erom dat je die e-mails wel zelf allemaal leest. En dat je dan vervolgens daar zelf een scherp standpunt over inneemt. En dat je dat dan goed weet te verwoorden. Um, maar je hebt natuurlijk niet zeven uur nodig. Uiteindelijk was het ook minder hoor, want ze hebben het niet zo lang volgehouden. Ja, maar het is afgelopen hè? Ja, ze hebben uiteindelijk toch, uh, uh, zijn ze er eerder mee gestopt... Uh, misschien omdat er uiteindelijk toch ook niet zo heel veel aandacht meer was, of dat gewoon door de e-mails heen. Ja. Um, maar het, ik denk ook niet snel dat dit nog een keer herhaald zal worden. Nee, ja, in de Verenigde Staten zien we het ook, meneer Van Grieken, dat er telefoonboeken worden voorgelezen om het maar te rekken. Uh, kan het, als je dat in Nederland bijvoorbeeld ook doet, zoals vanmiddag wat u vertelt, dat boek voorlezen, kan het dan ook tegen je werken op een bepaald moment? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat bijvoorbeeld de SP best aan een risico heeft genomen. Want die zijn nou juist heel druk bezig om, om aan Nederland te laten zien van... Hè, wij zijn een partij die ook makkelijk zou kunnen regeren. We zouden de premier kunnen leveren. Ze hebben hun verkiezingsprogramma. Zijn ze bereid om allemaal uh, concessies te doen? Uh, dus ze willen aan alle kanten laten zien dat ze een, een, uh, nou, meer zijn dan een protestpartij. En ik denk dat nou juist zo'n actie als dit vandaag... het wel heel makkelijk maakt voor andere partijen. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Om te zeggen van kijk eens even. Dit is toch weer de oude SP. Ze staan hier gewoon weer hebben te protesteren. Het is niet constructief wat ze doen, want je kan... Uh, die zeven uur praat, althans hoeveel uur het dan ook geweest is, gaat er natuurlijk niet toe leiden dat die wet niet doorgaat. Hm. Uh, het is puur de aandacht op je zetten vestigen, uh, protest laten zien. Ja, en daar houdt het dan wel een beetje op. Dus ik denk dat het voor de SP zelfs tegen uh, zou kunnen werken. Uh, uh, nou bellen we u niet zomaar, want u bent de directeur van het Nederlands Debatinstituut. Uh, um, een debat kan dat heel lang zijn. Is het dan nog goed of is er een bepaalde tijd waarbinnen het nog acceptabel is? Nou, ik, ik, dit is in ieder geval veel te lang. Ik denk dat je als partij, eh, zeker voor een onderwerp als dit... heb je niet langer dan vijf minuten spreektijd nodig... om jouw standpunt duidelijk te maken. Kijk, Kamerleden zien elkaar natuurlijk los van die debatten ook heel vaak. Dus die weten, hè, de, zeg maar, de details en de techniek... kunnen ze ook op andere plekken met elkaar bespreken. Maar als je de plenaire zaal staat... Dan ben je daar met name bezig om aan Nederland uit te leggen wat jouw standpunt is. En dan is het je taak om dat kort en helder te doen. En uh, uh, dat is wat je moet doen. En daar heb je niet zeven uur voor nodig. Want er is nu niemand die daar zeven uur naar gaat luisteren. Zelfs een liefhebber als ik uh, heeft maar stukjes gekeken omdat het niet vol te houden was. Dus het, het, het schiet zijn doel helemaal voorbij. Ja, dan uh, houden wij het ook maar kort. Dank u wel meneer Van Gieken. Als ik praten over debatteren, kan je wel veel langer doen, hè? Ja, daar ja, ja, hoeven we niet kort voor te zijn, hoor. We dus hebben zo... nu onze limiet bereikt, <laughs> <laughs> Ik heb alle vijf. <laughs> ja, dat dacht ik al. <laughs> bedankt, bedankt Roderick, voor het gieken van het Nederlands Debat Instituut. Fijne avond. Ja, u ook. Goedenavond. A <laughs> minute you in the joint.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 Zou het een bewuste keuze zijn, jullie, Bessie en de Big Spender... vlak voordat er, uh, wat is het, uh, 44 mannen het veld betreden en achter een bal gaan rollen? Oh, ik dacht vlak voor je naar uh, Ronald van der Gier ging, naar <laughs> Italië-Ierland. Ik uh, moet zeggen dat ik het redelijk uh, bescheiden hou, hoor, tot nu toe. <laughs> ik ben niet zo'n uh, Big Spender. Gelukkig gaan er geen 44 man rennen, Robert. Want dat zou uh, oh, nee, zeer hebt, onoverzichtelijk ja, zijn. Ja, ja, okay. Er gaan er gelukkig nog 22 zitten ook. Ja. Dat zijn dan de ongelukkigen die niet mee mogen doen na ja, die uh, wedstrijd tussen Italië en, en twee, in twee Ierland. Twee wedstrijden, Roland. Hè? Ja, natuurlijk. Doe je er maar uit. Ja. Bosnan is uh, de plek waar het uh, allemaal gaat <laughs> gebeuren. Ja, Italië gaat voor een overwinning tegen Ierland opvallen het net natuurlijk de volksliederen. En dan doet Trapattoni natuurlijk zijn best om uh, er goed uit te zien bij het volkslied van Ierland. En je ziet de, ja, de adrenaline door zijn lichaam schieten als het volkslied van Italië wordt gespeeld. Want hij is natuurlijk gewoon een Italiaan die vanavond in dienst is van uh, de Ieren... En proberen na twee nederlagen toch nog met opgeheven hoofd het toernooi te kunnen verlaten. Het is aan de Italianen vanavond. Want die moeten winnen. Oh, foutje achterin. En dan kunnen de Ieren direct richting Buffon. Nou ja, die kan dan uh, uiteindelijk uh, de bal pakken. Misschien wel een beetje overconcentratie bij uh, een van de centrale verdedigers. Barzagli. Dan geblesseerd geweest vandaag uh, in uh, het elftal dus van Prandelli. Maar uh, hij liet een balletje slippen zo in de voeten van uh, Kien. Maar uiteindelijk was daar dus Buffon, nadat Cellini voor wat op onthoud zorgde. En zo komt Italië in elk geval die eerste minuut zonder kleerscheuren door. Overigens op deze dag, 18 juni, maar dan een jaartje of 24 geleden hadden we het ook over de Ieren. De dag van het is een lucky, maar wat geeft het? Oftewel, die dag won Nederland van Ierland met die bal van Wim Kieft, EK 1988, terwijl de Italianen aanvallen. Via de rechterkant er gezocht wordt en er geschoten wordt. De bal gaat uiteindelijk naast de goal van de Ieren. Het schot is van de opkomende middenvelder De Rossi... die eerst nog in de centrale verdediging stond... en nu dus links op het middenveld staat. Zijn schot gaat naast de goal. We zijn begonnen. Italië-Ierland. 0-0 na een minuut en 5 seconden. Gaan wij naar de andere 22. Kroatië-Spanje, Andy. Eerste bal richting het doel van Kroatië. Wordt weggekopt uit de doelmond. 0-0 de stand... En uh, Spanje uh, natuurlijk in de aanval zou ik bijna willen zeggen. 29 keer al uh, richting het doel van de tegenstander geschoten. Niet in deze wedstrijd maar in dit uh, toernooi tot nu toe. En dat is het hoogste aantal van alle landen bij elkaar. Uh, Spanje in de aanval via de rechterkant. Aardig balletje is het uh, Silva die hem uh, probeert uh, terug te geven. Maar de bal wordt onderschept en dan kan uh, uh, Luka Modric er vandoor. Aan de linkerkant is uh, op zoek. ...naar uh, Mankovic en die wordt niet gevonden. Maar wel aan de rechterkant is het de eerste mogelijkheid voor uh, Mandzukic wel... ...die uh, hier de bal heeft gekregen. Nee, het was uh, Serna die uh, nu rechtshalf speelt. Die de bal naar buiten geeft naar Vida. Vida, de rechtsback die uh, vaak opkomt, maar de bal nu kwijtraakt. En dus weg is rechtsachterin. En dan moet er opgelet worden omdat uh, Spanje snel omschakelt... ...maar niet snel genoeg. Goed werk van uh, Modric die... Uh, de bal afpikt en dan een overtreding gezien door de beste voetballer van dit toernooi tot nu toe. Mijn mening Andres Iniesta. Hij maakt nu een overtredingje op Serena. En dus een vrije trap voor Kroatië. We zitten in de derde minuut van de wedstrijd. De bal ligt een metro 5 over de middenlijn. in Gdansk. 43.000 mensen in de arena daar. Wolfgang Stark, de scheidsrechter. Ziet dat uh, vrij vrije trap genomen is aan de rechterkant. Heeft uh, Serna de bal, maar uh, raakt hem uh, even kwijt. Bal over de zijlijn en dan mag er gegooid gaan worden door Spanje. Na bijna drie minuten spelen staat het bij Kroatië-Spanje nog altijd 0-0. Galicia Massoudi is hier, tv- en theatermaakster. Er hangen hier twee tv's. Uh -huh. Naar welke kijk jij? Ik ben nu heel erg met uh, Sp uh, Spanje-Kroatië bezig. Ik weet niet waarom, maar ja. Ik, ja, daar gaat mijn aandacht toch naartoe doen. Wat vind je voor die shirts van Spanje eigenlijk? Heel lelijk. Ja, maar dat ik mij ook al. Het is een soort eigenlijk... uitshirt van, uh, van Ajax, uh, Mark van Hintem. Daar heeft ze op een afstand iets ja, van weg. Uh, iets van dichtbij, overigens. Maar... Ja, ze moesten zich natuurlijk wel aanpassen. Maar ik vind uh, dit is niet zo mooi. Nee. Nee. Nou, wat, en de Italianen die, uh, zien er weer uit. Uh... Door, maar wat let, jij op het uiterlijk? wat let jij op het uiterlijk? Nee, nou, ik let er gewoon op die shirts van Spanje. die me Wat gewoon maakt op. het eruit nou wat ze aan hebben? Nou, nou, jij vindt het toch ook niks? Ja, het is lelijk, maar dat is niet het eerste wat ik aan denk. Nee, nou, ja, ik, oh, jij let helemaal niet op uiterlijk, hè? Nee. Niet als ik op, naar voetbal kijk, in dus, het gewone leven wel, ja. Misschien kunnen we op de, webcam, op de webcam even een foto van jou laten zien... die we van Twitter hebben gehad van jou. Ah. We toch over het uiterlijk hebben, ik zal hem even beschrijven. Je ligt met, oh je, nee. hoofd, je, ligt met je hoofd op oh. een je, ja, je twittert het zelf. Ik, ik, ik adviseer u echt om even naar de webcam te kijken. Een radio uh, 1.nl. Uh, je ligt oh, met, een, met een hoofd, met, heel erg. stil even. Ik probeer nee, het te beschrijven met een, je haar in een staart. Volgens mij met een elastiekje, twee, twee staartjes en dan heb je een ooglapje voor een zwarte ja, uh, en je hebt je mond dichtgeplakt met tape. Met ja, dat moet van mijn logopedist. Dat ziet er echt niet uit. Het is uit. voor mijn stembanden. Het is echt zo. Dat moet ik even doen. Maar je gaat slapen. Je praat toch niet in je slaap? Ja, maar dan komt er geen lucht naar binnen. Soms heb ik mijn mond open tijdens het slapen. En, maar... zo, en ik praat echt ook in mijn slaap. Oh, echt wel? Ja. ja. Maar, ja. Waar, maar, maar, maar, maar waarom wil je je stembanden nee, is... zo sparen... door er dan plakband op je mond te doen als ja, je gaat dan komt slaap? er geen lucht. Kijk, als jij ademt... dan door je neus, dan is het wat anders dan door je mond. Dus heel veel bacteriën, die als je door je neus ademt, dan zuivert dat. En door je mond niet. Ja, Maar heb je, heb je zoveel last? Is er nou ja, aanleiding ik, om dat te doen? Ja, ja want ik, ik, ik was gewoon schoor op een gegeven moment. En ik had een paar uh, keer last van mijn, van mijn keel, dus van mijn stembanden. Toen moest ik dus naar KNO-arts. En gelukkig is er niks met mijn stembanden. Maar het is toch een reden waarom ik wel eens schoor ben. Of vaker schoor ben. Is dat ver, dus... Vermoeidheid. Maar is dat ook een Stress. angst van je, dat er iets met je stembanden gebeurt? Nou ja, ik heb wel gehoord van, als je daar de hele tijd aan denkt natuurlijk... als je de hele tijd denkt van, oh, is het een zwakke plek... dan wordt het je zwakke plek. Hm. Maar ja, dat is een beetje een soort van zweverigheid, denk maar, ik. Maar wa waarom, ja. waarom twitter je dit? Ja, hallo, weet ik veel. <lacht> Wist ik veel dat je dat vandaag zou laten zien? <lacht> nee, nee, wij, wij verdiepen ons in onze gasten zoals we dat iedere ja, avond had, doen. En... Ik heb heel veel andere leuke dingen, maar deze haal jij eruit. Nou, <lacht> hij viel wel op, uh, sorry. Ja, dat is goed. Maar ik ben het aan het doen ook voor mijn voorstelling. Ik moet op de parade staan de hele zomer. Met praten en zingen. Dus drie keer op een avond. Dus vandaar. Mm. Dus ik moet mijn stembanden een beetje besparen. En, en goed uh, ja, instrument gewoon goed warm houden. Even kijken naar de wedstrijden van vanavond, Mark. Uh, Kroatië, Spanje, Italië, Ierland. Waar gaat jouw belangstelling het meest naar uit? Ja, toch wel naar uh, Kroatië, Kroatië, Spanje. Lijkt me duidelijk. Vanwege die mensen die er spelen? Of, uh... Vanwege uh, inderdaad... Uh, ja, daar lopen gewoon de beste spelers, vind ik, op het veld. Maar ook um, vanwege uh, de voorspellingen die zijn gedaan. Hè, dat het op een akkoordje gegooid zou worden. Ik kan dat niet geloven, hoor. Uh, ik, vind het wel, ik vind het wel logisch dat als de laatste 10 minuten of 5 minuten van een wedstrijd... Um, het spelverloop zo is dat je ziet van... nou, luister, we zijn allebei beter af met een gelijkspel. Nou, dan heb ik daar vrede mee. Was het natuurlijk ook wat er gisteren werd gedacht over Duitsland-Denemarken. Ja. Als er 10 minuten voor tijd 1-1 staat, dan gaat niemand meer uh, nee, maar dat de middellijn ik, over. Nee, maar dat, dat vind ik ook geen cheating. Uh. Dat vind ik gewoon realisme, dat is logisch. Als je er 80 minuten voor gaat en je ziet dan op het eind van... nou ja, we hebben er alles aan gedaan, het is zo. En je, en je gaat dan rekenen, dan kan ik daar wel mee leven. Mm -mm. Maar het zou natuurlijk ook zomaar uh, toevallig 2-2 kunnen worden. Dan, <laughs> ja. dan heb je nog de pop aan het dansen natuurlijk. Dan heb je zeker de pop aan het dansen. Maar vaak is het zo dat dan in die laatste tien minuten... Uh, de twee aanvoerders even een seintje geven uh, naar elkaar... en dan gaat het heel snel rond in een elftal. Ja. Sorry dat ik onderbreek, maar ik zie op het scherm... Uh, de Kroatië hebben volgens mij al een waarschuwing gekregen... wegens het gooien van vuurwerk... Ja. En, uh, en die uh, uh, houtkamp, jij uh, zit natuurlijk ook. <laughs> die rook die zie je natuurlijk ook opstijgen. Ja, en Stark, de scheidsrechter, heeft gezegd: uh, we stoppen er maar eventjes mee. Totdat die rook weer uh, uh, verdwenen is. De rook om je hoofd is uh, verdwenen. Houdwijn de Groot zou er een leuk liedje over kunnen schrijven. Uh, nu gaan we wel weer verder, maar inderdaad, die, uh, dat zal wel weer een geldboete worden. Nou ja, daar ligt niemand wakker van. Uh, maar toch, de wedstrijd gaat weer verder. Er was uh, weer wat uh, vuurwerk, inderdaad, uit het Kroatische vak gegooid. En uh, die rookwolken die daar waren, waardoor het zicht even belemmerd werd, zijn nu weer weg. Dus er wordt weer gevoetbald. Het staat trouwens na acht minuten nog altijd 0-0. Ja. Was er, er niet voor die, voor die banaan die ze hadden gegooid richting Balotelli? Ja, ja, was dat ook, was ook vuurwerk? ook vuurwerk gegooid, ja. ja. ja. Want hoe zit dat, Mark? Uh, jij weet er wel wat van. Bij Willem II natuurlijk. Uh, daar gebeurt ook wel eens wat, of zijn dat allemaal eventjes uh, nou, daar? <laughs> Wij, uh, ik, ik las vandaag op voetbalprimeur dat, uh, dat er vandaag beelden zijn uh, vrijgegeven... Ja. van hooligans van den Bosch... die bij ons uh, ja, een, uh, een hele frietkot hebben geplunderd ja. uh, in, het, in het uitvak. En daarbij zijn zelfs uh, koelkasten en... Uh, uh, ja, nou ja, al, alle meubilaire was vernield en is dus het in het andere vak uh, terechtgekomen... Dus er zijn vandaag beelden van bij opsporing gezocht. En zo proberen ze de daders te pakken te krijgen. Ja, ze stonden op een gegeven moment ook met bevroren frikandellen te gooien. Dat deed pijn hoor. Dat, dat zijn projectielen ja. natuurlijk uh, op zo'n moment. Ja. Gaan jullie schade nog verhalen op die supporters die aangehouden worden? Nou, we zijn, uh, we zijn inderdaad wel aan het kijken hoe we dat op gaan lossen. Maar het is duidelijk dat uh, dat, dat een, een zaak wordt. Ja, je moet altijd eerst afwachten wat de uitkomst is. Hè, en of de juiste mensen gepakt worden. Maar er zijn beelden. Uh, en uh, dan zullen we eens kijken hoe Willem 2 uh, zich gaat beraden, ja. Moeten jullie nog, uh, omdat jullie nu weer Eredivisie gaat spelen... moeten jullie nog aanpassingen doen aan het stadion vanwege de veiligheid? Is dat dan weer in de Eredivisie weer een, uh, een schaal groter of een schaal moeilijker om, om te beveiligen? Nou ja, je probeert het een keer, hè. Normaal gesproken is er altijd een bufferzone tussen twee vakken in. En uh, daar laat je geen fans toe. Uh, maar ja, je denkt in de Jupiler League, nou ja goed, het ging alles eigenlijk altijd prima. En je doet het één keer en het gaat mis. Dus uh, volgend seizoen zal waarschijnlijk die buffer weer terugkomen, ja. Ja, Hij heeft ook te maken waarschijnlijk met de tegenstanders die, uh, die je krijgt. Als je hier een veen op bezoek krijgt, denk ik dat het wat minder. Uh... Ja, precies. problemen oplevert, dan... Uh, nou, ik ga geen andere clip noemen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, dat klopt. Dat, uh, daar hou je wel rekening mee. Je hebt risicowestrijden, inderdaad. Wat ja. ja. is de opening voor jullie eigenlijk van het seizoen? Wij spelen wel heel leuk. Uh, gelijk de grote Brabantse derby thuis tegen NAC. He, leuk. Er ja, ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> is dus nu al bang. Ja, nee hoor. Helemaal niet. <laughs> Laat maar <me> komen. <laughs> um, uh, Ronald van de Geer. Italië tegen Ierland. Hoe gaat het met de Ieren? Goed, je moet het goed hebben Herman. Dank het is uh, nog 0-0 na bijna 10 <laughs> minuten. Italië probeert het wel, maar is nog niet heel erg overtuigend in uh, wat betreft de afronding. En wat opvalt is dat de man, de grote man van Italië in de eerste twee wedstrijden, Andrea Pirlo, toch al een paar foute pases heeft gegeven. En daar is hij eigenlijk in de eerste twee wedstrijden niet op te betrappen geweest. Cassano is nu de man uh, aan uh, de bal, aan de rechterkant van het strafdomgebied. legt de bal bij de tweede paal, daar staat geen Italiaan. Wel een Ier die de bal uiteindelijk over zijn, of na, over zijn eigen achterlijn kopt. Dat is John O'Shea. En dat betekent dat we alweer de derde corner voor Italië krijgen in deze wedstrijd. Die pas elf minuten onderweg is. En bij de Ieren overigens een jubilaris. Duff speelt zijn honderdste interland. En mag vanavond de aanvoedersband dragen. Er zijn misschien leukere gelegenheden om dat te doen. Pirlo is de man van de corners. Doet het nu ook naar de eerste paal. Er is eigenlijk weinig lengte mee. bal wordt weggekopt en weer over de achterlijn. En Pirlo kan blijven staan. Want er wordt weer een corner weggegeven door Richard Dunn. En dus Pilo met een corner vanaf de linkerkant. Het is een prachtige cliffhanger. Of er moet nu nog iets gebeuren, dan zou er nu geschoten moeten worden. Nee, corner levert niets op. Na 11 minuten, Italië, Ierland 0-0. De Radio 1 Sportzomer die uh, gaat natuurlijk ook na negen. Gewoon door met onze gasten hier aan tafel. Tot zo.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 Uit een TELTA-mooie actie van Piet Keter. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een Sportzomer Stopwatch. De aanloop van Blog, stok insteken omhoog en eroverheen en gaat eroverheen. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Kraaiencheck. Een op zijn knieën op het centercourt. Fischer Kraaiencheck. Ga naar radio1.nl en speel mee.